Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Duitsland veroorzaakt de sneeuw grote problemen voor reizigers.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 De economie van India groeit sneller dan verwacht. In juli, augustus en september was er sprake van bijna 9% groei. Ruim een half procent meer dan de analisten hadden voorspeld. Vooral de industrie in India doet goede zaken. Daar was een groei te zien van bijna 10%. De economische voorspoed van India is mede te danken aan de relatief lage lonen, het enorme aanbod van arbeidskrachten en de gretigheid waarmee buitenlanders willen investeren in het land. Opnieuw worden bestuursleden van de Wereldvoetbalbond FIFA beschuldigd van corruptie. Volgens de BBC hebben drie leden in de jaren negentig smeergeld aangenomen van het Zwitserse bedrijf ISL. Dat beheerde jarenlang alle marketingrechten van de FIFA. De drie bestuursleden mogen donderdag meestemmen over de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022, waarvoor onder meer Nederland en België in de race zijn. Hoge Chinese functionarissen hebben er geen problemen mee als beide Korea's herenigd worden onder leiding van het kapitalistische Zuid-Korea. Dat staat in geheime documenten die Wikileaks openbaar heeft gemaakt. De mening van de jonge functionarissen zou steeds meer ingang vinden binnen de Chinese regering. Dat is opvallend, want China wordt gezien als de sterkste en praktisch enige bondgenoot van het communistische Noord-Korea. Het weer, bijna overal droog, af en toe zon. Op de Wadden en in Limburg kans op sneeuw. Middagtemperatuur tussen 0 graden in het westen en min 2 in het oosten. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. Met, Met nu de herhaling no. van Zondag in Kerenmerland. Come on baby, now we'll get in the groove. Put on your dress and make the sweet and smooth. Like that show for all the men in time. Everybody's dancing, make a feel alright. Now Zo, het was uh, het eerste, uh, tweede uur alweer van uh, deze zondag in en We begonnen met The Treats, met Come on, Baby. Het is uh, 28 november uh, 2010. Um, zij al, uh, het eerste uur, daar is het uh, nodig uh, over uh, te doen geweest. Want uh, er is een aantal dingen die niet doorgaan. Uh, Bloemendaal heeft uh, vandaag, uh, wat de voetballers betreft, een vrije dag. En uh, de hockeyers, die spelen vandaag op een uh, veldje ergens... Nou, ver van het clubhuis verwijderd. En daarom kan Frits Reken het niet uh, gewoon volgen zoals hij dat uh, normaal gesproken uh, doet. Namelijk het kunstgrasveld voor het clubhuis. En dat is onbespeelbaar. Uh, daar zit, uh, geloof ik, wat ik begrepen heb van Frits, uh, vorst in de grond. En dan uh, wordt er uh, sowieso niet uh, gespeeld. Uh, de scheidsrechters hebben gekeken of er andere velden van... Uh, de hockeyclub Bloemendaal eh, bruikbaar waren. En kwamen tot de conclusie dat er een veld ergens 600 meter van het clubhuis vandaan wel bruikbaar is. En dus gaat de wedstrijd eh, tussen de hockeyclub Bloemendaal en HDM gewoon door. Alleen eh, zijn we verstoken van het eh, verslag. Straks om tien voor half vier zal Frits eh, sowieso bijpraten over die wedstrijd. En dat zal hij daarna ook nog doen na de wedstrijd. Uh, als het uh, de wedstrijd uh, geweest is. En wellicht dat hij dan nog iemand uh, bij hem aan de tafel heeft uh, zitten over die wedstrijd die vandaag gespeeld uh, gaat worden. Bloemendaal, uh, we weten inmiddels dat uh, de coach van Bloemendaal daar weg is. Uh, Max Kaldas is uh, nu uh, coach van de damesploeg geworden. De Hollandse damesploeg. En hij is Herman Kruijs, heeft hij uh, opgevolgd. En dus uh, moet Bloemendaal het met andere uh, hockeycoaches gaan doen de komende tijd. Dus dat uh, is het uh, verhaal van Bloemendaal. Uh, wat verder dan nog in deze uitzending uh, tot vijf uur is. In ieder geval de 250.000 bezoeker is gisteren geregistreerd door het Juttersmuseum. Daar was ik uh, bij. En uh, de verkoopdag van uh, de Nederlands, wat zeg ik, protestants christelijke kerk. Die is ook geweest. En daar had ik ook een gesprek. Met Ed van Wonderen. Hij uh, is degene geweest die, die daar het een en ander over vertelt. Uh, gisteren heb ik daar het uh, gesprek opgenomen in diezelfde kerk. En wat uh, ten doel had die verkoopdag en de kerk op zich. Want dat is natuurlijk ook heel erg interessant om te weten. We begonnen dus, zoals ze zeggen, met de tweets uit Alkmaar. Met uh, Come On Baby. En dit is een, uh, een ploegje mensen die hier ooit in de studio hebben gezeten. We cook with fire. En uh, de opnames zijn ook uh, hier opgenomen in onze eigen studio. En het nummer heet Hello. Hello. Sir guest in the house. Hello, everybody. De route in het eten vandaag, bijna bij de wedstrijd Bloemendaal HDM. Straks over een minuut of drie, vier, dan gaan we in ieder geval kijken wat dat oplevert daar op het Zomerzorgerlaan. En dan horen we natuurlijk van Frits Reken hoe die wedstrijd aan het verlopen is. Daarna gaan we in ieder geval kijken wat de 100, wat zeg ik, 250000 bezoeker gebracht heeft bij het Juttersmuseum. Museum. Tenminste, er was gisteren sprake van. En dat was ook inderdaad het geval: dat er de 250.000ste bezoeker uh, de uh, deur zou passeren van het uh, Juttersmuseum. En dat is ook gebeurd. Gisteren uh, burgemeester erbij en natuurlijk uh, de voorzitter van het stichtingsbestuur van uh, het Juttersmuseum, Gerard Verstegen, met, uh, met deze mensen had ik uh, een gesprek. En natuurlijk ook met het feestvarken dat de 250ste bezoeker was was een klein kereltje, denk ik, van een jaar of zes, zeven. Dus uh, dat allemaal uh, zo dadelijk. Eerst nog even muziek. En die komt van Doemar. En dat nummer dat heet La MUZIEK met uh, La Jenny. Nou ja, nou, we gaan eens even kijken hoe het uh, toch uh, staat uh, met die wedstrijden tussen de hockeyheren van Bloemendaal tegen HDM en uh, Frits uh, Reek. goeiemiddag. Goeiemiddag, Jaap. Ja, want uh, er is nog natuurlijk wel het een en ander gebeurd de afgelopen twee weken. Je maakte toen al melding bij de wedstrijd uh, tegen Den Bosch, dacht ik. Uh, dat uh, Max Caldas uh, ja, die zou uh, toch misschien wel uh, de bondscoach kunnen worden bij de dames. Inmiddels is dat ook geschiet. Ja, dat is een... Uh... Eigenlijk een soort soapverhaal geworden, maar de afgelopen weken de ontknoping dat hij dinsdag in het bondsbureau gein werd gepresenteerd als de nieuwe bondcoach En dat aan uh, uh, het eind van vorige week uh, Bloemendaal en Max Caldas eruit uh, waren gekomen, om het zo maar eens te zeggen. Met andere woorden, uh, Bloemendaal heeft een, een soort afkoopsom weten te bedingen uh, voor uh, de komst. Van uh, de bondscoach uh, naar het Nederlands team. en uh, voor het feit dat ze uh, al uh, uh, zeg maar aan het begin van de, van de nieuwe helft van de competitie. Uh, zonder uh, coach zouden zitten. Nou, en toen is het allemaal heel uh, snel gegaan. Uh, Bloemendaal heeft uh, actie ondernomen. door zich uh, eerst uh, in verbinding te stellen met uh, Mark Lammers. die wordt gezien als de absolute toptrainer in Nederland. En het tweede gesprek heeft plaatsgevonden. Wat heeft plaatsgevonden is het met bij Dave Smolenaars. Mm -hmm. De huidige assistent. Die ook heel goed ligt in de spelersgroep. En die ook uh, uh, ja, beschikt over een goede ervaring. Uh, hij, is, uh, uh, hij is hier speler geweest. Hij is coach geweest van SCAC bij de Hij Heeft hier goed werk gedaan. En hij is aan het begin van dit seizoen benoemd... ...tot technisch directeur van de hockeyclub. En ook nog eens een keer als assistent uh, trainer. Maar Dave heeft natuurlijk geen... Internationale ervaring. en uh, ja, Het was hier een beetje uh, rommeltje, wil ik niet zeggen, maar het leek er wel een beetje op. Maar in die hectiek heb ik ook nog uh, de man uh, die over de tophockey gaat, uh, Joop Verhees, uh, bestuurslid uh, gesproken. En zoals het er nu uitziet, zou ik deze week wel eens een keer de grijze rook uit het clubhuis van Bloemendaal kunnen, uh, kunnen steken. Want dan wordt de naam bekendgemaakt van de nieuwe trainer. Ja, uh, interessante namen zijn wel genoemd. Uh, je noemde dus ook Mark Lammers. Ja, ja dat, uh, dat is ook niet uh, de eerste, de beste... Zaterdag dook in de pers ook nog op uh, de, de naam van Michel van der Heuvel. Uh, ah, de hier, oude coach. Die uh, vijf jaar heeft gediend ja. en heel succesvol is geweest. En thans uh, coach is in Pakistan. Ja. Maar uh, dat is allemaal uh, nog ver van ons bed. Het zal waarschijnlijk tussen die twee gaan Marv Mammers en Deesmolenaars. Oké, okay, nou goed. Uh, we wachten dat in ieder geval af. Maar dan gaan we weer terug oh, oh, naar... Goed vanmiddag. Ja, top hockey. Want uh, uh, toen, uh... je had een verrekijker nodig, geloof ik, hè? Nou, nou, nou. nou. <laughs> Eerst, uh, helemaal niet doorgaan. Ook op het tweede uh, KG-veld niet. Nee. Het uh, gelegen aan de Brede-Rode-Laan. Uh -huh. Ja, Bloemdaal wilde absoluut spelen. En toen, ja, toen hebben we nog twee velden uh, aan de achterkant van Caprera zijn er nog. Ja. En ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben daar jaren niet meer geweest. Want nee. ja, dit is het Aalbergspad af. Ja. En de, ja, daar loop je normaal niet als je er, die, als je er niet wezen moet. Nee. Maar het zijn twee keurige velden. Er ligt er keurig bij. Er liggen volop in de zon. En daar heeft Bloemendaal zojuist uh, de eerste helft afgewerkt tegen HDM. Ja. En uh, de ruststand uh, bedraagt 3-0. Ja. Met al in de zesde minuut een strafbal benutte Teun de In de 23 minuut een uh, soloactie van Nick Meijer. En... Uh, een paar minuutjes later was Rogier Hofman uh, ...degene die het laatste tikje gaf... ...en dat betekende 3-0 uh, voor Bloemendaal... ...en in, in dit licht is het ook wel interessant te weten... ...dat Amsterdam leidt tegen Oranje-Zwart... ...want Bloemendaal heeft uh, door al de... Uh, ...de, de nou, misere niet... ...maar zeg maar door alle... Uh, strubbels uh, rond uh, de, de coach... ...van Max blijft hij wel, blijft hij niet... ...toch een beetje punten gemorst... ...dus het zou heel goed uitkomen als Bloemendaal... Uh, ...de winterstop in zou gaan met... ...en uh, de winst uh, op HDM... ...wat uh, natuurlijk uh, voor de hand ligt met zo'n 3-0-voorstroom... ...bij de rust... ...en uh, het gegeven dat Amsterdam koploper... ...oranje-zwart uh, drie punten afhandig zou maken. Dat ja. zou mooi zijn. Ja, dat zou, uh, dat zou heel erg mooi wezen. Uh, is mijn uh, vraag ook van uh, een paar weken terug hebben we hier uh, de wedstrijd uh, kunnen volgen... ...voor uh, de Bloemendalers tegen Den Bos. Ja. Het lijkt wel alsof ze gewoon uit het zicht beter spelen als in het zicht. Ja, ik weet het ook, <laughs> ik weet het ook niet. Maar uh, ja. het, uh, ze spelen dus niet naar uh, hun, uh, hun uh, capaciteiten. Nee. Dus, uh, en het zit toch tussen de oren, Jaap. Ja. Het, een, een, een tegenstander als Den Bosch die kan Bloemendaal niet inspireren met alle gevolgen van dien. Ja, nou, dat is duidelijk. Uh, straks uh, gaat de tweede helft beginnen. Ik neem aan dat jij dus nu in Gezwinde spoed naar dat achterliggende terrein uh, gaat kijken... om uh, te volgen wat er in die tweede helft uh, gebeurt. Laten we zeggen om een uur of uh, kwart over vier weer even in de uitzending. Dan meld ik mij. Dat is heel goed. Dankjewel Frits. Hoi. Dat was uh, Frits Reek uh, vanuit uh, Bloemendaal. Uh, straks uh, over drie kwartier zullen we dat uh, nog even meegeven gaan nemen natuurlijk. Uh, maar er is nog meer nieuws van het sportfront in de regio. Want het Nederlands basketbalteam doet mee aan de Hanemse Hanem Basketball Classic van maandag 27 december tot en met zondag 2 januari. Oranje is ingedeeld in een pool met het nationale team van België en Maccabi Haifa uit Israël. De andere pool bestaat uit Astana Tigers uit Kazachstan. Kan niet anders. Astana. En de Amerikaanse ploeg Santa Barbara Breakers en ZZ Leiden. Dat is niet dus ZZ en Muskers en al helemaal niet CZ Top. Santa Barbara Breakers is een team uit de West Coast Pro Basketball League. En het team kent enkele topspelers onder wie Lehman Murray... oud-NBA-speler van de LA Clippers. En Karim Abdul-Jabbar II, de zoon van de welbekende NBA-legende met datzelfde naam. En, want die heeft daar ook heel veel furoren gemaakt. Dus dat uh, sowieso... Vanaf 27 december 2010 tot en met zondag 2011. Want dan praat je over uh, de Haanem Basketball Classic. Het ziet er dus vooralsnog heel erg leuk uit. Uh, dan is er nog uh, nieuws uh, wat uh, gisteren eigenlijk al is uh, geweest. Want uh, gisteren uh, is er gejudood. En uh, Judoka Claudia Zwiers zal, voor de 13de nationale, zal geen dertiende nationale titel gaan veroveren. De Hamersen bereikte bij de Nederlandse kampioenschap in Rotterdam niet de finale van de klasse boven 78 kilogram. Floor in uh, de halve eindstrijd van Gerdien Kupers. Sweers probeerde in Rotterdam voor het eerst de nationale titel te pakken in de zwaarste categorie. En haar vorige twaalf waren in lichtere gewichtsklassen. 37-jarige judoka won wel haar eerste partij van Romy Templars. Maar strandde tegen Cupers die de finale judoot tegen Janine Penders. Zwiers ging wel naar huis met een bronzen plak door een zegen op Tessie Zavalkoels. En Speers won brons op de Spelen van Atlanta 1996 en werd dat jaar ook nog eens Europees kampioen. En ze pakte ook brons op de 2K van 2005 in het Egyptische Cairo. En vorig jaar pakte ze haar twaalfde nationale titel in de klasse tot 78 kilogram. Allemaal gisteren gebeurd, maar uh, voor uh, Claudia Swiers zag het, uh, van, uh, zag het er dit keer niet helemaal goed uit. Dat uh, is voorlopig even het uh, nieuws. Dus, uh, wat het betreft de sport, direct komen we daar nog eventjes uh, op terug... Dan moet ik even kijken of ik dan nog wat uh, klaar heb staan, uh, links en rechts. Uh, dat, dat heb ik, ja, dat heb ik zeker. En deze dame is uh, in de finale van de Grote Prijs van Nederland uh, binnenkort uh, te zien in een Paradiso. We hebben het over Nicole Bus en I Wanna Sing.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 We gaan dan met uh, No Way Back. Uh, we gaan eerst even naar gisteren. Want gisteren was het uh, zover. De Tuitus Museum... Uh... The door, he will know just what it's for, he will help me with my life, he will open the red door when the bullets.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 Store. See one thousand violins, golden trumpets, soar on high, waves and waves of joyful hymns.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 Make him feel alright.